Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie maakt nog steeds jacht op de dader die na de schietpartij wist te ontkomen. Hij schoot, verkleed als kerstman om zich heen in nachtclub Rijna in Istanbul, die populair is bij toeristen. 39 mensen kwamen om het leven, onder wie 15 buitenlanders. Zeker 70 mensen raakten gewond. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Volgens president Erdogan was het doel van de aanslag chaos veroorzaken. Ook deze jaarwisseling zijn weer hulpverleners aangevallen, politieagenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers. In Elim in Drenthe werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. In Friesland, Groningen en Drenthe werden in totaal 40 mensen opgepakt. In Den Haag zijn ambulancemedewerkers bekogeld die een gewonde agent hielpen. Ook in Amersfoort was het onrustig, daar richten jongeren vernielingen aan. De ME greep in toen ze lawinepijlen op agenten begonnen af te schieten. Bijna 50 jongeren zijn opgepakt. Omdat de politie nog geen totaaloverzicht heeft van de incidenten... is het nog niet duidelijk of er meer of minder geweld was... tegen hulpverleners dan andere jaren. Ook dit jaar was de nieuwjaarsduik op het strand van Scheveningen druk bezocht. Om twaalf uur renden tienduizenden mensen de Noordzee in. Het regende, er stond veel wind en de gevoelstemperatuur was ongeveer 0 graden. Zeker twee mensen raakten onderkoeld. In heel het land waagden tienduizenden mensen een ijskoude duik op ruim honderd plekken. Maar in Belfeld in Limburg ging het niet door. Daar is het water bevroren. Het weer tot slot. Vanuit het westen gaat het af en toe regenen. Vanavond kan in het zuidoosten ook wat natte sneeuw vallen. En die sneeuw kan in de heuvels in Limburg misschien even blijven liggen. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen is het droog en ook af en toe zonnig. En dan wordt het 2 tot 6 graden. Dit was het FK. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen.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 Derde en laatste uur van Salfwood op zondag bij Sierwin. Nieuwjaarsdag 2017. Iedereen de beste wensen voor 2017.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 After 70 years, that's what he goes there for—is to unlock the door. For well, those around him criticize.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 Tot zover het uh, race nieuws. En ook in uh, 2017 blijven we dat uiteraard volgen bij CFM. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. I worry about But you wanna put work work work, work, work, work, work, work, work, work, you don't like it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 Gaat dat uh, vanaf morgen pas uh, weer plaatsvinden? He, dat wil ik. Jongen, jongen, jongen, jongen. Dat uh, na deze kerstvakantie. Ja, zo zitten we op uh, nieuwjaar 2017. Zandvoort, het begint een beetje donker te worden al. Het begint een beetje te schemeren. We gaan ons uh, opmaken voor uh, nieuwjaarsavond. En misschien wel een uh, glas champagne erbij. No more champagne.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 Sweet.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 En die moeten er dan wel in. Ja, dus dat wordt spannend. In ieder geval Nederlander in de finale. Jeetje, ja, dat is zo. Uh, oh, en die andere wedstrijd is die ook vanavond trouwens. Uh, dat, dat vertelt het verhaal Dat niet. vertelt het volgens mij wel, volgens mij wel. Vanavond van acht uur uh, af. Het darteren op RTL 7. Hier is ABC.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 Another lonely soul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 En hoop dat we dit nu kunnen evenaren. Dat we met andere woorden, weer landskampioen worden dan. Mm. Maar goed, een goede zet. Ja. Van Ginkel weer terug bij PSV. Nou, dat is de goed nieuws voor PSV. Ja, daar komt hij aan. dat je deze gisteren dag. nou aangevraagd? Nee, een andere. Oh, een ja, andere. Oké, oké, oké. is Leef, André Haassens junior. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles.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 that my music would be impossible to do. In this world of troubles my music brings me through.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 Ja, geweldig, geweldig. Alsjeblieft. Helemaal goed. You've got a friend, de single van uh, Carole King. Jawel, het zit er alweer uh, op in de pop voor ah, ons. Dit was wel een uitgesmijden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, ja. Hey, dit was hem, de nieuwjaarsuitzending. Ja. Geweldig. Helemaal top. Ja, zo is het. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer, hè? Volgende week, oh, gewoon weer. zaterdag, ja, dan zijn we er weer tussen twee en vijf. Hele fijne nieuwjaarsavond. Veel plezier vanavond met de Darten. Het gaat spannend worden. Dat wordt spannend. Remel van Barneveld tegen Michael van Gerwen. Hmm. Ja, je weet het maar nooit. Nou, je, jij, misschien... jij, jij zei van Barneveld, ik zei het. Dus ja, is ja, ja, van ja. Die hagenees gaat het gewoon weer winnen, joh. <laughs> <laughs> Altijd goed. Bedankt voor het luisteren en een fijne zondagavond. Dag. Doei, doei. gristle. grumble